I'm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 Is er voor een heleboel dus toch wel uh, iets te doen? En we gaan met Willem Strooman praten over uh, Classic concert 25 jaar bestaat dit. Ja, en, en, Rob. En. Uh, goedemorgen. Uh, ben, ja, oh, wacht, ja, er geen nog één. We hebben ook Wendy Moore. Hè, oh van, ja, Wendy Moore is er ook nog. En maar... die gaan wij opbellen. Uh, want ze zou eerst hier naartoe komen en het blijkt later een telefoon te zijn. een nieuwe single. Dus... Dat vinden wij ja. allemaal uh, prima. Rob Langerberg is aangeschoten. Uh,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 Maar gelukkig ook iemand die heel veel verstand heeft van financiën. Want dat is ook niet onbelangrijk. Er gaat ook aardig wat geld om in de stichting. Dus Jeroen Huisman. Uit de regio hebben we bereid gevonden om plaats te nemen. Dus het bestuur is voltallig. En dat is hartstikke mooi. En dat betekent dat ik ook een partij heb met wie ik af en toe kan sparren. Maar ook een partij die mij natuurlijk netjes in de gaten houdt. Over één item van Beyond gaan we het hebben. Is het eigenlijk een openingsact?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 ja wie de mooiste zeepkist heeft. Want nogmaals, het gaat niet alleen om snelheid. Dat gaat het wel in de grote Dutch Grand Prix. Maar hier is het ook een beetje zien en gezien worden. En wie heeft gewoon absoluut de mooiste kist. Het is een dorpsevenement wat terugkomt. Dus ik neem aan dat er heel veel gereageerd wordt uit dorp. Je zegt het zelf al: ondernemers die al staan te springen. KNRM, reddersbrigade. Dat doet me een beetje aan de rondje 5 rut, maar dat is al heel lang geleden. Het is ook weer zo mooi veel. Mooie, mooie historische verhalen. Ja, en een ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat geweldig om te zien hoe dat dan moet wordt. Dat is misschien voor volgend jaar nog één rondje vijf, Rut. Ja, nou ja misschien <lacht> moeten we eens, eens kijken. Ik, eh, ik zeg altijd, eh, we hebben gelukkig hierna nog een editie. Dus laten we in ieder geval zorgen dat we nu met z'n allen een paar eh, leuke activiteiten neerzetten. Eh, de, de kop is eh, beloofd in ieder geval een spektakel te worden. <lacht> en, eh, nou ja, daarna komt volgt er vast nog, eh, nog meer.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 En dat zijn nou elementen die eigenlijk uh, vanaf het begin aan... hoog op het lijstje stonden van de gemeenteraad. Uh, dat, dat, uh, dus het dat, dat is hartstikke tof dat dat zo omarmd werd. En ja, toen vroegen ze aan mij, want dat was de aanleiding... maar wie treedt er dan op? En toen was mijn eerlijke antwoord, niemand. Want daar heb ik geen geld meer voor. Nee. Het geld wat ik gekregen heb, 150.000 euro. Dat is geen geheim, dat staat uh, overal ja, dat in dat alle kent. publicaties. Dat heb ik gewoon hard nodig om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 Zand wordt omarmd. Alles wat met het circuit, met racen en zeker Formule 1 te maken heeft. En, en, en, en als je dat hebt, ja, dan Klinkt kunnen we met z'n allen hele mooie dingen bereiken. Mooi, Rob. Dank Dankjewel. voor de komst. En inderdaad, kom terug als de programmering klaar is. Dankjewel. Dat is beloofd. Just save it.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 Het is uh, een, een soort blijvend succes. Je hebt altijd massa met het weer ook nog. Ja. Er um, ja. wordt net een beetje gemopperd, maar uh, dat er... ja. daarom zei ik ook... het is nog lang geen 13 uh, juni. Nee, precies. En ik, ik, ik zeg al jaren van... joh, er voor volgend jaar twee dingen op tweede vrijdag in juni. Eén, uh, uh, de vismaaltijd en twee, mooi weer. Veertien um, keer. Uh, een draaiboek is een draaiboek. Ja. Uh, hoe, hoe lang ben je bezig met voorbereiden?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 Ja, dat kan. Maar neem ja, maar even contact op met z'n allen. Dan moet jullie een groepje worden. Zorg dat je in een groepje <laughs> bent. En reserveer voor een x-aantal personen. Want dat, dat is voor mij gewoon geen doen. Nee, nee, eh, nee. Dan wordt er een naam genoemd. Ik weet niet of die persoon wel of niet komt. Misschien is daar al een tafel voor gereserveerd. Onder andere een andere naam. Dus dat, dat is niet te doen. Nee, als je ik graag wil bij die wil zit, bel dan op en maak een groepje... en geef het groepje door. Groep Precies, X dat, dus, uh, dat kan, gaat veel makkelijker. Dat kan ook moeilijk zijn. Um, Zelfde principe...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 Bijvoorbeeld de 30 verzandwoords staat die ook tegen het museum en dan is het hele plein uh, ja. toegevoegd ja. voor iedereen. Ja. Dat is een goede zet. Ja. Uh, dan gaat het beginnen. Vijf uur inloop. Vijf uur inloop. Um, wat, ik, uh, wat ik nu ook ga doen. Uh, kijk, ik, ik, ik maak natuurlijk een grond. Ik nummer de tafels en ik ga de, de, de reservering indelen... Dus even een stukje puzzel, uh, want je hebt uh, tafels van 3, 4 uh, mm -hmm. tot 12. Uh, tot um, dus ik ga kijken van hoe krijg ik de tafels uh, het meest efficiënt vol. Um, als ik een lege plek heb, zorg ik dat ik twee lege plekken heb, want de meeste mensen komen toch ook nog wel met z'n tweeën.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 Jongen, loop nou van de week eens naar de markt en ga ze een bij jou van 2,5 ons halen. Uh, en kijk wat je kwijt bent. Ja, 6, en en uh, dan is hij nog niet gebakken. Uh, ik weet dat ik, ik bak al jaar oliebollen. Vijf jaar geleden ging ik naar Dirk van den Broek en ik kocht ik een vlees zonnebloemolie voor uh, 85 cent. Maar die kost nu denk ik ook 3 euro. Uh, de bak waar Thomas in bak, daar gaat 25 liter olie in. Ja.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 Maak je auto maak je auto, por favor, por favor. Expresso macchiato, porneo. Oh. Mijn amore, mijn amore. espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. espresso macchiato. espresso macchiato. Bella, I'm too much, so addicted to tobacco. Me like my coffee very important. No time to talk, excuse My days are very busy, and I just own the to restaurant. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depressed. amore, mi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 Espresso Macchiato Espresso Macchiato C'est la vie She sang to me Je me rappelle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 De, de eerste werd uh, nummer 3 op het Songfestival. En deze laatste natuurlijk onze eigen Cloud met C'est Twaalfde op het Songfestival vorige week in Zwitserland, in Basel. En uh, daarvoor hoorden we dan Espresso Maggiato van Tommy Cash. Uh, ben Zonneveld wordt even gebeld. Dus uh, ik, uh, ik vul hem even op.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 Als je je maar opgeeft... Bij, uh, even kijken waar dat staat... bij de Korverhal... bij Jos en Patricia van het sportcafé Korverhal. En het telefoonnummer is 06-470-25-062. Uh, je kan ook gewoon kijken... Uh, posters hangen in het dorp. Oké. Okay. En uh, misschien en wat, wat voor jou, William. Ja, maar wat, naar wat voor talenten zijn ze op zoek? Dan? Alles. Alles? Alles. Oké. Okay. Je, je mag dansen... Uh, uh, doe wat je wil... Het ja. schijnt dat Zandvoort barst van de talenten. Nou, Lekker, dat, dat blijkt als wel. Straks komt uh, Wendy Moore nog. Ik ja. zag uh, een reclamefilm met uh, de DJ's van Zandvoort. Ja. De, de rappers. Ja. Uh, er, is oh ja, ziek, er is weer een judokampioen bijgekomen. Ja. Dus wat ja. dat betreft uh, ja. barsten wij van de talenten. Nou, dat kan dus in een talentenjachtshow op 3 juni in de Koorverhaal. Wil je meedoen, bel Jos of Patricia. 06-470-25062. Er gebeurt eigenlijk ja. wel veel hè, hier in ons dorp. ja gaan zeg, maar uh, we daar wel eens bij stil. Het wordt wel eens uh, voor goed aangenomen dat het ja. gebeurt. Maar dat is het dus niet. Ja. Uh, we hebben het net gehad met, uh, met Rob. Die doet dat natuurlijk uh, professioneel, zo'n zo ding neerzetten. Maar er ja. zijn natuurlijk heel veel evenementen die niet professioneel neerzetten. Waarvan Erwin Hilbers een, uh, een mooi voorbeeld is. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, is er genoeg te doen. Nou ja, je, je, uh, 31 mei.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 Eh, uh, tot zometeen. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, really, mama. Quiet, Argo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the floor of the keys. There's a place called Cocomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical music melting in your hands. We'll be falling in to the rhythm of a steel drum band down in Cocoa. Uh -oh.